Maar de Belg Martens kopte voor rust nog de gelijkmaker in. De 2-1 viel een kwartier voor tijd. Volgende week is de return in Alkmaar. AZ moet dan winnen om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. PSV speelt op dit moment in Oostenrijk het heen-duel tegen SV Ried. Het weer. Vannacht trekken de zware buien het land uit. Morgen breekt vanuit het zuidwesten de zon door. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Zaterdag wordt het vrij zomerweer. Dit was het NOS-journaal.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 Plus geeft meer voordeel. Veel meer! Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Appel, abrikoos of kersen roomboterflap. Vers uit eigen oven. 2 plus 2 gratis. Plus geeft meer. Frans Weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op roomboterflappen. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Jack van Gelder. Bijzonder avond. De Nederlandse dressuurruiters waren de laatste jaren onverslaanbaar. Maar dat was vooral uh, door het wonderpaard Totilas. Dat werd verkocht naar Duitsland. En dus werd het wat moeilijker. In Rotterdam won Nederland op het eerste EK zonder de combinatie Gal en Totilas brons. Adelinde Cornelissen reed sterk. De rest kwam wat tekort, had bondscoach Chef Jansen gezien. Ja, het is jammer. We hadden dan een tweede paard erbij moeten hebben wat, wat, wat iets hoger had moeten kunnen scoren. En dan hadden we een kans gehad op zilver. Maar goud was gewoon, denk ik, echt onhaalbaar dit jaar. Straks ook aandacht voor het winnende equipe vanuit Groot-Brittannië. Volgende week zijn in Korea de WK atletiek. We kijken vooruit met een nieuw groeibriljantje in de Nederlandse ploeg. Daphne Vissers heet ze en ze is zevenkampster. Maar in Korea loopt ze de 200 meter en de 4x100 estavetten. Ook wel eens leuk. Ja, eigenlijk ook wel weer heel leuk. Het heeft wel een bepaald idee. Want je wil met z'n allen hard lopen. Dus dan in één keer ben je met je concurrenten eigenlijk die je in Nederland hebt. Dan ben je in één keer samen. Maandag overleed de markante oud Frits Korbach. En vanavond kon er in Leeuwarden afscheid van hem genomen worden. En actief gevoetbald is er ook. De tijd van de lange, lange schiftingen in het Europa Cup voetbal dat is gelukkig bijna voorbij. Vanavond gaat het om een plaats in de groepsfase van de Europa League. AZ moet volgende week nog vol aan de bak. Want de Alkmaarers verloren in Noorwegen met 2-1 van alle Soend. En bij PSV is het rust. Daar in Oostenrijk tegen de SV Riet staat het halverwege 0-0. Er is meer dan sport en dan het tragisch nieuws vanuit België. Bij Pukkelpop is Mino Remmers. Voor de mensen die het niet weten, Mino, wat is daar vanavond gebeurd? Rond 6 uur, dus uh, een enorme ja, onweersbui met windstoten, hagel, regen. Daarbij zijn grote feesttenten, Je moet dan denken aan tenten zoals ze ook staan op dit moment op Lowlands in Nederland. Die zijn gaan bewegen. Daar zijn ijzeren trussen, ijzeren constructies naar beneden gekomen. Daar hangt niet alleen het tendoek aan, maar ook geluidsinstallaties, versterken clusters en lichtschijnwerpers. Noem het maar op. Dat is op mensen voor een deel terecht gekomen. Te Daarnaast zijn er bomen omgewaaid. Niet alleen op het festivalterrein op een e-tentje, maar dat is ook gebeurt op de camping, want net zoals bij Lowlands, hier zijn 60.000 bezoekers en veel overnachten. Hier, ik sta hier bij een paar mensen Jack die, ja de, de, de kuiten vol onder de modder, uh, jullie, jullie gaan weg? Denken we wel, we weten, we weten niks. Nee. Weet ook niet of dat het evenement nog doorgaat. Nee, het, het is ook nog steeds een af- en aanrijden van ambulances daarnet, uh, het verkeer hier rondomheen, ja dat staat eigenlijk helemaal vast, het festivalterrein is voorlopig dicht. Ja, ik, ik hoor jou zeggen, we weten ook niet of het doorgaat, maar ik kan me toch niet voorstellen dat het alsnog doorgaat? Ja, daar is de organisatie nog geen besluit over genomen. En uh, er is zelfs, geloof ik, op een ingelaste persconferentie van de burgemeester van Hasselt gezegd uh, um, dat zij uh, toch zachtjes de muziek een beetje willen aanhebben. Ik denk ook vooral om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd gaat vertrekken uh, en ook dat er een enorme, ja, dat het om de sfeer zeg maar toch enigszins beheersbaar uh, te houden. Ik moet wel zeggen, uh, chaotisch natuurlijk het verkeer, maar een chaos heerst er niet onder de mensen. Ze, ze zien er rustig uit, er lopen allemaal rustig met ja, kapot tenten, rugzakken, uh, compleet bemodderd uh, hier langs de provinciale weg van Hasselt. Ja, omdat het inmiddels een, een hanteerbare iets is wat er gebeurd is. Hè. Er is dus geen paniek dat er, ik noem maar wat een of andere gek over het trein loopt. Nee, en het is ook niet zo dat er nog vermisten zijn. Uh, wel is het zo dat de hulpdiensten op het terrein bezig zijn. Daar kan ik niet op, ik heb er wel zicht op. Daar zijn schijnwerpers aangestoken. Dus er is ook gewoon elektriciteit. Er wordt ook, er wordt ook hulp geboden daar. Maar even zo belangrijk, naast het festivalterrein... Ik hoor veel bezoekers hier van Pukkelpop vertellen over de tafreelen die ze hebben gezien. Net nog een meneer gesproken met een zilverfolie om zijn rug gewikkeld. Uh, ja, die was op het, uh, op het uh, terrein, kampeerterrein waar bomen, grote takken, dwars door tentjes uh, heen zijn gevallen... Ja, zei hij, ik hoop maar dat er niemand onder heeft gelegen. Uh, daar zijn mensen toch wel heel erg geschrokken. Vooral ook op die kampeerterreinen hier rondomheen. Ja, en is het weer nu beheersbaar, zeg maar? Of verwacht men nu geen gekke dingen meer? Nee, het is, het is, uh, het is droog. Uh, het slechte weer is, uh, is voorbij. Maar je kunt, je kunt wel zien dat het uh, echt heel slecht uh, is geweest. Uh, takken op de weg, je ziet het ook aan de boomkruinen, je ziet het aan de voortuinen hier, dat het echt uh, een enorm noodweer is geweest. En belangrijk ook, de bezoekers hier vertellen, dat de organisatie ook verder niet heeft gewaarschuwd. Het kwam klaarblijkelijk uh, toch ineens opzetten, het ging ineens hard waaien, en iedereen denkt dan, ja, die tenten zijn daar toch opgebouwd. En toen ging het ineens toch mis, alles begon te bewegen in de tent, en uh, toen is er toch wel even paniek geweest. Maar het is nu allemaal wel relatief rustig te noemen. Oké, okay, dank je voor je bijdrage, mijnheer. Wij gaan door naar het voetbal, want er wordt weer gevoetbald in Oostenrijk. Uh, tussen de SV Ried en PSV. Bas, ik zei net uh, Bas Stichler: de ruststand 0-0. Dat is het nog steeds? Ja, de tweede helft is een uh, minuutje bezig. Er is een wissel bij PSV geweest. Manolev, een van de zwakste pionnen in het elftal van Fred Rutte. In de eerste helft is in de kleedkamer achtergebleven. Had ook geel op zak. Ook. En Tamata is zijn vervanger. En Manolev was er eigenlijk in zijn eentje verantwoordelijk voor. Dat Rie toch nog drie, vier behoorlijke kansen kreeg in de eerste helft. Er brak zelfs in de slotminuut van de eerste helft paniek uit bij PSV achterin. Met een vrije schop vanaf dus de linkerkant. Na een overtreding van voornoemde Manolev. De bal in het strafschopgebied van heel dichtbij kon Hadzic schieten. En met de voet kon Isaacson redden. Die had geen idee volgens mij dat hij het deed, maar hij deed het wel. En vervolgens werd er door de heer Rijfeldt van grote afstand nog op het doel van PSV geschoten. En plofte die bal net naast de paal. Maar dat had met een beetje geluk voor de Oostenrijkers een goal kunnen opleveren. PSV is soeverein aan de wedstrijd begonnen. De eerste 20, 25 minuten met twee grote kansen. Eén voor Strootman met het hoofd en één voor Manolev van dichtbij die over de bal heen maaide. Die welkeurig was doorgelopen daar. Maar daarna is PSV de controle toch wat kwijtgeraakt. En hebben de Oostenrijkers langzaam het gevoel gekregen dat er wellicht nog wat mogelijk is. Dat moet dan wel zonder de spits, want die gaat er geblesseerd af. Hammerer, dat is een tegenvaller. Gleed weg in de eerste seconde van de tweede helft. En wordt nu door twee verzorgers ondersteund naar de catacomben gedragen. PSV eh, op jacht naar een goal. Want normaal gesproken zal PSV deze wedstrijd toch in winst moeten omzetten. Natuurlijk de grote favoriet. Maar na 47 minuten nog altijd op 0-0 in riet in krijs Zoals het dorpje even eh, ten noorden van eh, Salzburg heet. 11.500 zielen wonen hier en de helft zit in het stadion. Maar kan je ook zeggen hoe het stadion heet? Ja, geweldig. De Keine Sorgen Arena. En dat komt omdat de hoofdsponsor van het stadion is de verzekeringsmaatschappij. En die adverteert graag met Keine Sorgen. Maar of dat voor Riet zo blijft, weet ik niet. Hoewel, komen er misschien zorgen voor PSV aan. Als de hoekschop van Riet komt, ook nog wordt uh, uh, geschoten in de richting van het doel. Maar de man die dat doet, Daniel Rooier raakt de bal volkomen verkeerd. PSV mag een doeltrap gaan nemen in de Keine Sorgen Arena. Ik ga het geheel voor jou nog een keer of uh, tien zeggen. Straks. Ja, Bieter zeer. Want het zo blijft, dan had Rutte route grote zorgen, toch? Ja, dat geloof ik Ja. Dank je. Allee was dat, nummer uit 2008, groep van de Verenigde Staten. Build to Last was het uh, nummer wat we hoorden. En we hoorden nu Bas Stichler met uh, zijn lofzang over uh, PSV, hoop ik. <laughs> ja, uh, misschien komt dat nog, maar voorlopig even niet. Want PSV, ik zei dat, is best goed aan de wedstrijd we begonnen. De eerste 20, 25 minuten, maar het is behoorlijk weggezakt. Uh, zo erg zelfs dat Riet in het tweede deel van het eerste bedrijf... Nou ja, gevaarlijk kon worden. En dat ze in het tweede deel, dat dus zes minuten oud is nu, toch ook vrolijk daarmee zijn doorgegaan. Nou, dreigen er ook nog problemen te ontstaan als Mertens geblesseerd bij PSV naar de kant moet. Uh, sterker nog, men heeft maar meteen besloten dat hij gewisseld gaat worden ook. En Labiat gaat in de ploeg komen bij PSV. Mertens geraakt aan de linkervoet bij een duel een paar minuten geleden. Greep er eigenlijk meteen naar. Het leek allemaal wel mee te vallen, maar blijkbaar is dat niet het geval. Dat zou een flinke tegenvaller zijn als dat tegen zou vallen. Tweede wissel voor PSV, nadat dus in de rust al Tamata kwam. Voor Manolev komt nu Labiat voor Mersens. 52e minuut, 0-0 de stand in Oostenrijk. En wij gaan even naar Noorwegen. Daar zit uh, Gert-Jan Verbeek, de coach uh, van de ploeg die verloren heeft vanavond. AZ met 2-1. Gert-Jan, uh, wat is er gebeurd waardoor je kan verliezen van deze ploeg? Nou, het was duidelijk dat we niet uh, ons uh, niveau haalden. En er was er nog eigenlijk helemaal niks aan de hand. We waren ongelukkig uh, op achterstand. Maar we wel een redelijk begin. Maar nou, daar waren we wel even de klus van kwijt, maar af en toe maakte een goede goal, 1-1, en ook in de tweede helft waarschijnlijk niks aan de hand. Totdat Dirk Marcel zelfs gebaseerd naar de grond gaat en de uh, verzorging het veld bekomen. komen. Dan weet je gewoon dat hij uh, uh, uh, het veld uit moet, maar Simon Pols gaat met ook zijn schoenen wisselen. Maar, oh, dat is ja, lekker. <laughs> dat is lekker. En, en die, uh, ja, die moet dan ook het veld uit van de vierde official. Ja, en op dat moment staan wij met negen man en zij scoren. En dat is eigenlijk ook de enige kans die ze in de tweede helft uh, geh gehad hebben. En uh, voor de rest had het aardig onder controle zonder goed te voetballen. Maar ja, dan moet je zo'n wedstrijd gewoon professioneel uitspelen. En uh, LP1-1. En misschien in het laatste kwartier nog wat gebeurt omdat zij gaan aandringen. Maar uh, het is wel helemaal naïef en ja. onnozel. Nou ja, goed, dat zeg je. Naïef en onnozel. Het is allemaal jong bij je. We hebben het tot nu toe toegejuicht. De eerste twee competitiewedstrijden. Uh, dat is iets waar je denk ik aan zal moeten gaan, uh, gaan werken met de mannen. Die, die laatste stap maken nou, echt professioneel. Ja, dat klopt. Dus Als je in een slechte wedstrijd speelt en je hebt toch kans om naar een uh, gelijkspel weg te komen, dan, uh, dan moet je dat uh, zeker veiligstellen stellen. En, uh, dat hebben we niet gedaan. En, maar eigenlijk vandaag gewoon uh, al, al zeker moeten zijn van, uh, van de poolfase, want daar is het ergste, niet van verliezen. Maar wat moest je vrezen in de thuiswedstrijd? Uh, is, het een, is het een gevaarlijke counterploeg? Wat is het voor een ploeg? Nee, helemaal niet. Het is een ploeg die, die redelijk georganiseerd speelt, wel agressief speelt, ook fysiek wel uh, zijn mannetje staat. En uh, met name ook in, uh, in speluitvattingen gevaarlijk is vanwege de lengte die ze meebrengen. En uh, voor de rest hebben ze een heel aardige uh, spelverdeler. Een brandt is een jongen van Costa Rica. Uh, bal, die kennen we nog goed. Die kan heel hard voetballen. Uh, en uh, dat maakt altijd een onvoorspelbare ploeg. Maar ik zei in zijn totaliteit zijn wij gewoon beter. En, en, en, en hadden we hier moeten winnen. Dus uh, een les waar je uh, in ieder geval heel veel lering uit kan trekken. En uh, die jongens op kan wijzen. Maar het is absoluut toch uh, helemaal open. En jullie hebben gewoon best de beste kans om door te gaan nog steeds. Ja, we hebben het nog steeds wel in eigen hand. We hebben uh, toch een uitdoelpunt gescoord. En ook de, de, de, we hebben ook uh, gewerkt dat, ja, dat dit niveau uh, voor ons te doen is. Alleen je moet het wel zelf doen. En je, je moet op het moment dat, de, dat je een ploeg kan uitschakelen... moet je het niet nalaten, dan moet je het nog eens een keer uitstellen. Dus in die zin hebben we ons een slechte dienst geweest. Ja, Perens, uh, het weekend inzetbaar? Ja, dat is vandaag ook inzetbaar geweest. Maar hij heeft me twee keer meegetraind. Dat vond ik wat te kort. En hoe is het met LT door? Die heb je ingebracht? Nog niet 100% ja. fit voor 90 minuten? Nee, maar uh, ik zei al, die is heel tegenbezegd geweest. Afgelopen drie jaar ook gewoon weinig gevoetbald. Dus in die zin uh, moeten we daar ook voorzichtig mee zijn. En, ja, ik had ook geen, hele, geen, geen aanleiding om, om te wisselen, omdat het heel aantal voetballen. Uh, dus in die zin uh, is dit misschien wel weer een moment dat uh, er even anders over na te gaan denken. Ja, de hoofdmeester is een beetje boos en teleurgesteld, maar ze hoeven geen strafregels te schrijven op de terugweg? Nou, met name teleurgesteld, ja. Oh, Oké, okay. dankjewel Gert-Jan. Oké, okay, hoor. Je... We gaan weer naar uh, Bas Stigler, 55 minuten inmiddels gespeeld. En uh, ik zit heel stiekem mee te kijken op een monitor. Uh, het is niet echt geweldig, hè? het is een beetje hommelpotten. Nee, het is heel zwak. PSV is ver uh, weggezakt. Nu komt er misschien wel kans, ja, maar ze geeft uh, Lens de bal weer heel slecht voor. Vanaf de rechterkant heeft hij nog de mazzel dat ze bij de Oostenrijkers achterin van elkaar ook niet weten wat ze doen. Dus houdt PSV er nog een hoekschop aan over. Dat is de eerste na de rust, de zesde in totaal. Wat dat betreft ligt PSV wel voor op Riet, 6-1 in die verhouding. Maar PSV is eigenlijk niet meer gevaarlijk geweest vanaf, laten we zeggen, de twintigste minuut toen de laatste grote Eindhoven zijn kans er was. En dat zou dan nu maar weer eens moeten gaan gebeuren uit de hoekschop. Strootman gaat die bal trappen. Vanaf rechts wordt dus met zijn linker een indraaiende in bal. En wie kan de koppen? Toivonen wil wel, maar komt er niet aan te pas. Aan de andere kant houdt Wijnaldum dan de bal binnen. En zou die dan opnieuw moeten voorkomen via Labiat. De invaller dus voor Mertens gekomen. Dan komt de bal in het gebied terecht. Wil er wel eens schieten, maar krijgt hij de bal eigenlijk zo ongelukkig teruggelegd van Marcelo... dat het niet echt tot een schot komt. De bal dwarrelt naast het doel van Ried. En zo blijft het kleine Ried... dat dus onderaan staat in de Oostenrijkse Bundesliga. De competitie zwak is begonnen met na vier wedstrijden pas twee punten. Nog altijd vier overend tegen PSV. Het ontzag was zelfs zo groot dat Ried aanvankelijk eerst in Eindhoven zou spelen... en dan pas thuis. Nou zou je zeggen, dat is een voordeel. Maar op Oostenrijkse initiatief is er gezegd... nou, laten we dat maar omdraaien, want... Uh... We zijn eigenlijk bang dat als we eerst naar Eindhoven moeten, dat we een flinke nederlaag te incasseren krijgen. En dat er geen hond meer naar die wedstrijd hier komt kijken. Nu zit het stadionnetje vol. Het is een stadionnetje zeg maar te grote van Excelsior, RKC, er zitten 6000 mensen. Het zit bomvol, sfeer is uitstekend. De hele wedstrijd eigenlijk al en zolang het 0-0 staat, hebben de mensen hier natuurlijk ook alle reden om tevreden te zijn. Klein uurtje gespeeld, PSV zakt weg, zakt weg, verder en dieper. En het is 0-0. Je hebt wel naar je zin, hè? Daar? Want volgens mij is het wel een leuke sfeer in het stadion. Hartstikke gezellig. Ja, daar valt echt geen, geen kwalijk woord over te zeggen. Het is uh, ongelooflijk leuk en er wordt uh, de hele wedstrijd lang gezongen en lawaai gemaakt. Uh, en zoals ik zei, zolang het 0-0 staat, zal dat wel zo blijven ook. Ja, wat mij opvalt uh, bij PSV, heeft men grote moeite om de bal gewoon naar iemand te spelen met hetzelfde klus-shirt. Klopt, dat was de eerste 20 minuten geen enkel probleem. Toen kwam het gevaar wel allemaal vanaf de linkerkant. Want zeker omdat Manolev zo zwak was en ook lens niet in de wedstrijd zit... waren het met name Pieters en Mertens die dat deden. Toen ging het eigenlijk heel makkelijk. Kwamen de combinaties wel los, maar daar is behoorlijk de sleet op gekomen. Alsof men plotseling heeft besloten na twee, drie kleine Oostenrijkse kansjes om bang te worden. En dat bij iedere paas die er gegeven wordt, eerst moet worden nagedacht... in plaats van dat het gewoon op gevoel moet. En dat helpt meestal niet. Oké, okay, Bas, we horen je straks, hopelijk met een doelpunt voor PSV. We gaan nu naar het Dressuur, want op de Europese kampioenschappen Dressuur in Rotterdam heeft de Nederlandse ploeg brons gehaald in de landenwedstrijd. Groot-Brittannië werd voor het eerst in de historie Europees kampioen. De formatie eindigde verrassend voor de Duitsers. En na de resultaten van gisteren door Sander Marijnissen en Hans-Peter Minderhout... werd de derde plek, derde plek voor Nederland vandaag geconsolideerd. Dat kwam met name door de prestatie van Adeline Cornelissen en haar paard Parsifal. Bronscoach Chef Jansen was vooraf al realistisch en had ingezet op een bronzen medaille. Dat bleek volledig terecht. Ja, nou ja, de realistische zijn heeft denk ik uh, geklopt. We zijn derde geworden, weliswaar ruim boven de vierde. Alhoewel ik vanochtend dacht dat, ik, uh, ja, dat we een behoorlijke concurrentie zouden kunnen krijgen van de Zweden en de Denen. Die beste Ruiters van hun moesten ook nog. En uh, ja, na de derde ritten van die gasten was ik wel uh, enigszins gerustgesteld. Maar het was, ik vond het wel nog spannend vanochtend. Kun je stellen dat het echt van is moeten komen? Want de andere leden van het Nederlands kwartet op de plaatsen 15, 16 en 17... met misschien als positieve uitschieter nog het resultaat van de debutant Sanne Marijnissen? Ja, nou ja, ze waren elkaar gewaard, Ze staat allemaal de 70 procent. Oké, okay, dat zijn we niet gewend van vroeger. Maar ja, op het moment zit er niet veel meer in. En uh, ja, ze hebben toch gegeven wat ze waard zijn. En uh, Edward die had behoorlijk problemen onderweg vanwege de spanning bij de Merrie. Um, maar die heeft zich er ook uitstekend doorheen geslagen. Uh, ondanks de moeilijkheden. Ja, en was natuurlijk de absolute uitschieter. Ja, dat is jammer, we hadden dan een tweede paard erbij moeten hebben wat, wat, wat iets hoger had moeten kunnen scoren. En dan hadden we nog een kans gehad op zilver. Maar goud was gewoon denk ik echt onhaalbaar dit jaar. De Engels zijn bijna euforisch en niet ten onrechte, want we hebben gewoon echt soeverein gepresteerd als mooie opmaat naar volgend jaar de Olympische Spelen. Uh, denk je dat wij nog wat kunnen gaan toevoegen boven wat hier gestart is voor Nederland? Ja, we zijn met Anke bezig natuurlijk met nieuwe paarden. We hopen dat dat uh, gaat lukken nog voor het volgend jaar. Uh, we zijn ook nog met die zanders bezig, dat, uh, dus we, aan onze kant zijn we voor Anke alle zeilen bij en zetten om nog een paar goede paarden te vinden. Plus Alineer is op het moment ook nog gruwelijk fit. Dus ik hoop dat we daar nog drie ijzers in het vuur hebben. En die andere mannen zijn ook naast gaan trainen met hun, uh, een jongere paarden wat ze hebben. Dus ik verwacht wel dat er een stel andere paarden het volgend jaar uh, richting Londen gaan. Behalve de linden natuurlijk. Dan nog even het vertrouwen naar de komende dagen. De zaterdag en zondag. Uh, Belooft dat een mooie strijd voor nog die twee resterende proeven. De klassieke proef, de speciaal en dan de, de kuur op muziek. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat er ook nog een paar andere mensen mee kunnen doen. De top is op het moment heel breed, maar ook heel, heel kwalitatief, heel hoog. Dus buiten de drie genoemde, ik denk dat Adeline vandaag zelf al een kans had gehad om te winnen. Als ze niet een hele grote fout had gehad in de, in de zigzag. Uh, de kloppapillementen opzij. En, uh, dat kost veel punten, plus ook nog dubbel. En het wordt onder keer gestraft. Dus ik denk dat ze zeker in de buurt was geweest van de eerste ze dus Niet eroverheen. Het had ons niet echt geholpen in de landenklassering om beter te worden. Maar ja, goed, het is wel een moreel uh, tikje wat je dan uitdeelt. Ik denk uh, dat we mannen 5-6 hebben, combinaties hebben. Dit weekend wat voor vuurwerk gaan zorgen. En ik kijk er met volle spanning naar uit. Want uh, het is echt super hoog niveau op het moment. Edward Gal kwam ook nog in actie voor Nederland. Hij zette de slechtste scoorder neer, waardoor zijn prestaties konden worden geschrapt. De drie beste scoren stellen immers mee voor het totale aantal punten. We gaan weer naar Oostenrijk, we gaan weer naar Ried. Uh, PSV nu wel veel meer in balbezit bij die 0-0-stand. Ja, ze hebben naar je kritiek geluisterd. PSV heeft uh, ja, niet, uh. in de woorden van Chef Janssen er ook wat moeite met de zigzag nog. Want heel soepeltjes loopt niet. Maar wel inderdaad, de laatste minuten ligt de bal weer voornamelijk op de Oostenrijkse helft. Pieters met de bal aan de voet. Dreigt een voorzet te geven vanaf de linkerkant, maar bedenkt zich. Lexa voor zijn neus, die is mee teruggelopen. Dan levert hij de bal heel dom in. En maakt hij bij de man bij wie hij dat doet een overtreding. Scheidsrechter staat er vrij kort op. En geeft een vrije schop nadat Karner, een van de centrale verdedigers... daar tegen de vlakte is geholpen. De tegenstander speelt over met voor, bij voorkeur met vijf mensen achterin. Riet. Dan komt er dan snel uit op het moment dat het kan. Maar veel mensen achter de bal. Dat maakt de ruimtes zoals dat nou eenmaal heet klein. Terwijl Fred Rutte nu vanaf de kant probeert aan te geven... Waar eigenlijk volgens mij niemand iets van begrijpt. Van die gebaren, dat zijn ploeg toch in ieder geval iets anders zal moeten zijn. Nou, hij wil een frikandel bestellen, maar iets kleiner. <laughs> Zo zag het er inderdaad uit, ja. Ik hoop wel dat hij hem snel krijgt. Dan heeft hij in ieder geval nog iets om vrolijk van te worden deze avond. Want van het spel van zijn ploeg wordt hij dat al een half uur niet meer. Marcello heeft de bal. 62,5 minuut op de klok. 0-0 de stand. Marcello loopt. Komt de middenlijn tegen. Gaat er overheen. Geeft de bal mee aan Ojo. Aan de linkerkant is Labiatta speelbaar. En die zou eens een actie moeten maken. Naar binnen gedraaid. Dan wordt het eigenlijk meteen weer druk. Dan moet de bal terug naar Ojo. En dan komt ook Pieter zich ermee bemoeien. Terug naar Labiat. Recht voor het doel. 25 meter. Ziet geen kans op te schieten. Dan gaat de bal opnieuw terug naar Ojo. Weer terug naar Labiat. Van hem moet dan het idee komen. De kaats van Toivonen naar de buitenkant is dan aardig bedacht. Maar Wijnaldum rekende daar niet op. De bal was net te lang onderweg ook. En Hatzic tikt hem dan over de zijlijn. Dat was de man van de grote kans in de slotfase van de eerste helft. PSV gooit. Overtreding gemaakt op Toivonen, Vrij schop snel genomen. En dan krijgt PSV in de 64 minuten via Strootman de kansen van afstand te schieten. Strootman doet dat in de handen van keeper Gebauer. En zo heeft deze beste man ook weer eens wat te doen. Want zoals gezegd, PSV heeft wel weer veel van de bal in de laatste 5, 6 minuten. Maar mogelijkheden, ho maar. Een schot, dat is eigenlijk alles van Strootman. Maar niet al te moeilijk ook en dus nog altijd 0-0. kort. De Franse wielrenner Mathieu Ladagnu heeft de derde rit van de ronde van de Limousin gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint Sprint. In het algemene klassement blijft Björn Leukemans uit België eerste. In het beachvolleybalduo Reiner Nummerdoor en Richard Schuil... staat in de derde ronde van het World Tour, uh, World Tour toernooi in het Franse Alan. Franse is het. Finse Alland, zeg ik dan. De twee wonnen van de Polen, Vialek en Prudel. Emiel Boersma en Daan Spijkers zijn naar de herkansingen verwezen. Daarin wonnen ze overigens in de eerste ronde... van de Nieuw-Zeelanders Lockhead en Pittman. Bij de vrouwen is het toernooi al voorbij... voor Madeleine Meppelink en Sofie van Gestel. Ze sloten af op de 17e plaats. En de Nederlandse basketballers zijn de kwalificaties voor het EK van 2013... met een eenvoudige overwinning begonnen. In Almere wonnen de Oranje mannen met 96-54 van het altijd lastige Luxemburg. Robin Smulders was met 22 punten en 20 rebounds de grote man. Nederland speelde met de NBA-profs Francisco Elson en Dan Gazzuric. De een roemde zijn successen en zijn no-nonsense aanpak. De ander had het vooral over zijn bijzondere en soms onaangepaste gedrag.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 Ben je een Kambuur-fan, want we staan voor het stadion? Nee, ik ben een voetballiefhebber. En, uh, ik kom wel regelmatig bij Kambuur, maar ook wel bij Heerenveen en ook bij dus, Nou ja, ik, ik, ik zie van allerlei voetbal wel. En niet specifiek Kambuur-fan. Maar je hebt in ieder geval een verleden met Korbach, want die zat ook bij Heerenveen en bij Kambuur? Ja, dat klopt. Uh, dat is wel uniek. Uh, ik vind het dat, dat wel iets ja, grappigs. Dat, ja, en ook wel mooi dat het kan. Mooi dat hij dat uh, kon, zeg maar. Dat is ja, super.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 Een foto, Groot, voor de voorgevel van het stadion. Frits Korbach, 66 jaar. Martijn de Groot, journalist. Uh, jij hebt een bijzondere band opgebouwd met Frits Korbach. Dat mag ik wel zeggen, of niet? Dat klopt. Ik heb de afgelopen 15 maanden met hem mogen optrekken. Ik heb hem destijds leren kennen bij de regionale omroep... waar hij analysewerkzaamheden voor ons verrichtte. Toen is hij ermee gestopt. Ik ben hem niet uit het oog verloren...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 We gaan weer naar het voetbal. En misschien wel op een aardig momentje bij PSV. Dat nog steeds op 0-0 staat in Oostenrijk tegen Riedbas. Ja, vrij schop voor PSV. Labiat achter de bal. 25 meter van het doel. 0-0 met nog 20 minuten te gaan. Labiat schiet ineens. En dat had hij misschien beter niet kunnen doen. Want de koppers die zich voor dat doel hadden verzameld... waren wellicht gevaarlijker geweest... dan deze vrij nutteloze en armzalige poging... die Labiat van zijn schoenen laat verdwijnen. Namelijk twee meter over het doel. Van de keeper van... Ried Gebauer, die dan in de afgelopen minuten wel gezien heeft dat PSV wat meer van de bal gekregen heeft. Maar PSV is dan toch niet verder gekomen dan een schotje van Strootman, dat hoorde u geloof ik al. En een poging van Tamata, de linkervleugelverdediger of de rechter vleugelverdediger als vervanger dus gekomen van Manolev. Dat was nog wel een aardig schot, ging net naast. In de tussentijd heeft Ried eigenlijk niets meer laten zien. Het zou wel nu weer eens een keer willen via Hinu, de rechtse bek die nu meekomt. En dan is er een aardig hakje naar Casanova, maar die heeft wel andere dingen aan zijn hoofd natuurlijk. En die verliest dan vervolgens de bal in duel met Bauma. En dan kan PSV via Marcelo opruimen. Dat is letterlijk opruimen, namelijk blind een hoge trap naar voren. Wijnaldum komt er nog bijna bij. En omdat Wijnaldum er bijna bij komt, kan Lens nog oppikken. Maar begrijpen Lens en Toy in elkaar vervolgens niet in de combinatie. En verdwijnt het steekballetje van Lens met hoge snelheid. Het strafroeproepiet van de tegenstander in en kan daardoor Geepauer worden opgepakt. PSV wil wel. PSV heeft een heel klein beetje van de rust teruggekregen... Waarmee het eigenlijk in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd... makkelijk soeverein de betere ploeg was. Maar echt heel erg veel heeft dat niet opgeleverd. Riep kunnen ze, kunnen op ze nog iets bijgooien of zo? Nou, ze hebben eigenlijk niet zo heel veel. Want het enige wat ze nog op de bank hebben zitten is uh, aanvallend gezien zeefuik. Ja. ja, Hutchinson net terug van de blessure, dat is een middenvelder. Bakal is een middenvelder schuine streep aanvallen... maar niet echt een, een breker natuurlijk. En een keeper en verkoelen... Dat is een jonge jongen uit Jong PSV. Dat is een verdediger die meegegaan is omdat ze het nou eenmaal niet zoveel hebben. Dus ja, dit zal het echt moeten zijn. Nou denk ik ook Jack, dat PSV, Ja, het is 0-0. Het oogt allemaal niet sterk tegen de ploeg die laatste staat in de Oostenrijkse Bundesliga. Maar Rutte zal wel zeggen, ja goh het is een uitwedstrijd en volgende week thuis is er weer een dag. Dus als 0-0 blijft dan uh, barst ik ook niet in tranen uit. Nee, maar je kan ook een keer denken in zo'n wedstrijd, we gaan zelfvertrouwen tanken. Ja, maar dan zou je dat <laughs> al hebben moeten doen door wat beter te voetballen. En dat is eigenlijk ook niet gelukt, behalve de eerste 20 minuten. Nee, verkeerde machine erin gegooid. Ja, denk ik ja. Ja, we gaan maar even, terwijl de Sting uh, bijna wegveden met If You Love Somebody, uh, naar Bas. Want uh, een blessure. Ja, Isaacson de keeper is uh, geraakt aan het hoofd. 13 minuten voor tijd nadat hij probeert om Casanova van de bal te houden. nou dat, uh, In die opzet is hij geslaagd, meer dan dat zelfs. Nadat PSV voor de zoveelste keer trouwens verkeerd staat te dekken. Want Marcelo laat zich echt weer als een pupil van de bal zetten. Casanova wil dan vervolgens met het uitgestoken been nog net bij die bal komen. Isaacson gaat er naartoe en wordt dan tegen het hoofd aangeraakt door het uitgestoken been van die invaller bij de Oostenrijkers. Het gebeurt bij 0-0 stand bij Riet PSV. En het gebeurt uh, 13 minuten voor tijd. Ja. Het is maar te hopen voor Isaacson dat uh, de schade meevalt... Die Teg, zit op tegen zijn hoofd, hè? Knie tegen het hoofd. Hè? Ja, ja, ja, het is inderdaad zijn knie. Ik zit nu ook naar herhalingen te ah, kijken. Hij komt rechte met, ja, de rechte knie van Casanova schiet echt net door ja, tegen Casanova het hoofd. Casanova zijn nooit te vertrouwen, jongen. Nee, zo is het. En die speelt ook nog voorin nu met Lexa. Dat lijkt me echt een dodelijke combinatie daar samen voorin. Um, Isaacson heeft pijn, maar is wel weer overeind gekrabbeld. Zit, maar zal nog wel even wat verzorging nodig hebben om ervoor te zorgen dat hij ook de laatste twaalf minuten van deze wedstrijd verder kan. Titon, dat wou ik nog zeggen, die zit dus wel op de bank ten nieuwe van Rode RC overgekomen doelman. Er was in het begin voor deze wedstrijd nog even de vraag... zou hij misschien toch al keepen omdat PSV weet dat dat de toekomst is... en wil Isaacson dan het liefst verkopen omdat zijn contract natuurlijk afloopt na dit seizoen. Dus nu levert hij nog wat op, maar Isaacson staat er gewoon in. Wordt nu verzorgd door de artsen van PSV. houdt nu tegen de rechterwang, tegen de kaak, ook een... Ja, ijs lijkt me dat. Zou hij daar dan ook geraakt zijn? Nou ja goed, het oplappen duurt voort. Hij zit wel weer Isaacson. Op basis daarvan zou je zeggen valt de schade wellicht mee. Maar uh, de bestuurbehandeling duurt nog altijd. Titon uh, is wel wat begonnen met rek- en strekoefeningen, want je weet maar nooit. Elf minuten nog. Riet, PSV, het is 0-0. Ik kom straks bij je terug. We gaan eerst even naar de dressuur. Ik zei het al eerder, brons dus voor Nederland in de landenwedstrijd op het EK dressuur. Dat is mooi, maar het was Groot-Brittannië dat voor een unicum zorgde... door Europees kampioen te worden. Met dank aan een superpaard. In een persoonlijk gesprek hoort u nu Edwin Cornelissen. Great Britain may well have won their first ever gold medal... in international dressage competition. Dat hebben de commentatoren uit Engeland goed gezien. Goud voor Groot-Brittannië in de landenwedstrijd. Mede dankzij het paard dat eerder op de dag grote indruk maakt. Zijn naam is Utopia. Zijn berijder heet Carl Hester. En de commentatoren zijn het erover eens. Samen zetten ze een superproef neer: Dat 82.568, which included. 15 tens from the judges was Carl Hester's personal best. Een persoonlijk record waarmee de basis is gelegd voor een historische prestatie. is in the Arena Rotterdam. Utopia dus, een relatief nieuw dressuurfenomeen gefokt in Nederland, maar uitkomend voor Groot-Brittannië. Wim Ernest is internationaal jurylid. Wat is nou de kracht van Utopia? Uh, de elasticiteit, de uitstraling en het gemak waarin hij eigenlijk alle oefeningen doet. Is dat gewoon natuurtalent of is dat ook aangetraind? Beide. Als je dus talent hebt, dan komt het er alleen maar uit als je er ook dadelijk werkelijk goed traint. Dat is bij een mens zo, maar bij een paard natuurlijk ook. En dat moet je in dit geval wel op het kont schrijven van karl Hessel, die een van de toptalenten top onder de ruiters is op dit moment. We kunnen het over fysiek hebben, maar het gaat ook veel over karakter. Hè? Wat voor karakter straalt dit paard uit? Dat wil zeggen dat het paard datgene wil doen wat de ruiter van hem vraagt... Zonder dat er uh, ja, eigenlijk ook nog een soort plezier in beleeft. En dat willen we eigenlijk graag zien. Het paard, dat, ja, een soort willingness noemen ze in het Engels. En met plezier datgene doet wat de ruiter van hem vraagt. En dat is ja, een van de kenmerken van Utopia. Ja, dat kan je zien dat hij er plezier aan heeft. Waar zie je dat aan? Ja, dat is een beetje moeilijk om dat te omschrijven. Maar een kenner die zegt, van, ja, maar ik denk ook een leek, ziet dat dit gewoon vloeiend gaat. Dat er uh, geen, geen storingen in zitten. Het gaat allemaal zo gemakkelijk... Uh, ja, dat, dat is eigenlijk het kenmerk van, van, van een paar wat mild meewerken. Ongelooflijk spannend. Na de proef van Utopia in de ochtend is het wachten op dé grote concurrent... Totilas, bereden door Matthias Raad uit Duitsland. Maar als Raad en Totilas een klein foutje maken... Oh. En nog één. Ah. En nog één. Oh. Ah, ah. Dan kan Groot-Brittannië de titel echt niet meer ontgaan. And it's just those little tiny moments. The winners of the gold medal 2011... The team of Great Britain. <applaus> Grote vreugde natuurlijk bij de Britten en dan met name bij Carl Hester die sprak van een droomrit. Um uh, well, you know every now and then in your life you have a um, a dream ride and I had that dream ride today. En ook de commentatoren worden er vrolijk van het succes van Groot-Brittannië. een klein jaar voor de Olympische Spelen in Londen. Dankzij Utopia, maar ook dankzij de andere combinaties die bijdroegen aan het succes. And a horse like Utopia en horse Vallegro. Like indeed, Laura horse. We're, we're be smiling, I think, after this weekend. En daarmee lijkt Groot-Brittannië ineens dé grote titelfavoriet voor goud op te Spelen. Sure, why not? <laughs> Daarover zijn niet alleen de Britten het eens. Ja, misschien wel de, de kandidaat. Ja, en ik denk dat daar Duitsland en Nederland alle zeilen moeten bijzetten om in de buurt te blijven. En zeker om er te gaan. Maar laten we hopen dat dat wel lukt. We hebben nog een jaar de tijd, dus zowel Duitsland als Nederland... Ja, laten we hopen dat die zo ver komen dat het een echte strijd wordt. En dat we daar ook voor het team, maar ook voor de individuele gouden Olympische medaille, een echte strijd hebben. niet van tevoren al ongeveer weten dat Engeland het gaat winnen. Brecht, brecht, brecht. Een mooie reportage van Cornelis. We gaan weer naar het voetbal. We zitten in de slotfase. Een kleine 10 minuten nog. Daarbij FC Riet-PSV. 0-0. Komt er nog iets voor de Eindhovenade? Ja, je moet het maar hopen, Jack. Uh, 83 minuten gespeeld. PSV, en dat zie je steeds meer in deze wedstrijd... heeft weinig vertrouwen. Eigenlijk helemaal geen enkel zelfvertrouwen. En probeert het wel. Nu is wel Lens weg na een paasje van Wijnaldum. Maar net op het laatste moment zit er nog een been tussen van een van de verdedigers. En spat de bal van de voeten van Lens af. En komt hij terecht bij de keeper van Riet. Het publiek dat hier dus uh, de hele avond lawaai heeft gemaakt. Doet dat nog steeds. Want voelt dat langzaam maar zeker nu de finish in zich komt er wellicht een uh, nou ja, stuntje toch in zit. Want in Riet had toch echt niemand verwacht dat het grote PSV zoals dat toch in het buitenland nog altijd zo wordt gezien. Hier uh, naartoe zou komen en dat PSV niet zou winnen. Kortom een klein wondertje voor het gevoel van de Oostenrijkse toeschouwers in het stadion. En PSV uh, ja, weet dus dat het met uitzondering van de eerste 20 minuten toen het er best aardig uitzag. Ook een matige wedstrijd op de mat heeft gelegd. Bouma aan de bal. En gaat nogmaals maar eens wat dribbelen. Kijkt wel en kijkt nog eens en kijkt nog eens. En een Paas dan breed naar Pieters die de bal tegen de tegenstander. Lexa aanspeelt. Dan komt er toch nog een hijs naar voren. Die komt bij Strootman terecht. Strootman, rand van het straf en legt een breed. Oh, Toivonen schiet. En Wijnaldum wil die bal dan van binnen, van dichtbij nog van richting veranderen. En ik denk dat hij dan buiten spel zou hebben gestaan ook. Maar hij komt er niet eens aan toe. En zo eindigt deze aanval eigenlijk met het schot van Toivonen... die de bal vanaf de rand van het strafselgebied nou gewoon niet goed raakt. Want er eigenlijk zo half langs heen maait. En om die reden de doelman Gebauer alle gelegenheid geeft om hem te vangen. Dat had dus het moment van PSV kunnen zijn in de 85ste minuut. maar Toivonen raakt de bal gewoon volkomen verkeerd. En het wordt dus niet het moment waar Eindhoven op wacht 0-0. Stel dat het zo blijft, Bas. Uh, Twente speelt uh, gelijk thuis tegen Benfica. Nou, dan kan je even zeggen dat kan gebeuren tegen een goede ploeg. Maar AZ verliest, PSV zou dan eventueel niet winnen. Heel slecht uh, voor het Nederlandse voetbal, hè? Zo weinig puntjes deze week. Nee, zeker. Want op die puntenranglijst, ik geloof dat het Nederland daar nu negende staat... is de strijd om vijf of zes deelnemers die je mag inschrijven voor de Europese toernooi... een hele interessante. En daar moet je het uitvechten met landen als, nou ja, Rusland en Oekraïne... die er iets boven staan. En een handvol landen die er eigenlijk net iets onder staan. Ja, dan is ieder punt belangrijk. En zijn dit, hele, zijn dit echt gewoon dure missers? We komen straks bij je terug, Bas. Jo. Uh... The list. Some yelling, some talk, some quiet, some small. And they nibble on well. Anyone old can do for you, don't. Took a hit, a good hit, like a car And we'll Hit van Raccoon. De slotfase SV Riet tegen PSV 0-0 Bas Dichler. Twee minuutjes nog te gaan, plus wat extra tijd. PSV uh, hoopt wel en PSV wil wel. Maar of het nog lukt, ik vraag het me af. Toyvonen dus zo even met een behoorlijke kans op aangeven... ...van Strootman maar zwak geschoten. En PSV moet zo af en toe ook nog flink in de achteruit. Op het moment dat bijvoorbeeld zo even Casanova wordt weggestuurd... ...dan vliegen er meteen van PSV 2-3 op af. Om dan een counter... In de kiem te smoren. Dat gaat tot dusver telkens goed. Zelfs met Isakson, die na een botsing met Casanova dus geblesseerd raakte. Maar er ook gewoon nog altijd staat. De PSV combineert nu met een aardige steekbal. Nu dan Wijnaldum. Die loopt wel door. Maar ziet dan dat de bal toch net te hard is. Die rolt weer door. Gebawe pakt op. De klok na 88,5 minuut. En zo langzaam maar zeker zal Ried ook wel wat tijd gaan nemen bij situaties als deze. Als de keeper de bal heeft. Nogmaals wat aanwijzingen geeft aan de mensen op het veld. Van loop maar een beetje naar voren. Dan de bal laat rollen. En hem dan rustig is op de rand van zijn strafgebied. Als hij voet laat liggen in de wetenschap allemaal. Dat uh, zijn ploeg nog gaat wisselen ook. Want er uh, kan nog wat extra tijd gewonnen worden. En dan komt uh, Guillaume Marti. Dat is een aanvaller in het elftal. Denk ik dat Lexa eruit gaat. Dat is de man die eigenlijk voorin speelde met Casanova. In de laatste minuten van deze wedstrijd. En dat is dan nog een wissel. Nou ja, laten we zeggen om het tempo nog even uit de wedstrijd te halen. Maar op het moment dat ik dat zeg denk ik ja, welk tempo eigenlijk. Want... PSV is niet meer in staat geweest in de afgelopen 10, 20, 30, 40, 50, 55 minuten... om serieus tempo in de wedstrijd te krijgen. Laatste officiële minuut loopt Guillaume in het veld. Guillem Marti. En dan eh, bij PSV lijkt er ook met Marcelo een probleempje te zijn ontstaan... die nu met een van pijn vertrokken gezicht naar de kant loopt. En zou daar ook nog een blessure ontstaan... nadat eh, Mertens dus eerder met problemen aan de voet naar de kant is gegaan. Nou, hij gaat wel inderdaad naar de kant... Marcelo. En dan komt de jongen, zijn naam viel al even, Verkoelen in het elftal. Dat is dan nog wel aardig om uh, te zien. Een jongen die komt van de jong PSV, Michael Verkoelen. Zat ook tegen RKC afgelopen week, afgelopen weekend al op de bank. En zijn debuut in het eerste elftal van PSV. In de slotfase in Ried in het noorden van Oostenrijk. Tegen de Duitse grens aangeplakt. In een mooi dorpje, Ried in Inkrijs heet het officieel. Er wonen 11.500 mensen. En de vierde official vertelt ons dat er vier minuten bijkomen. En die vier minuten lopen inmiddels. De bal rolt. En Pieters moet zich uh, met behoorlijk veel kracht en geweld opdoen van Guillaume Marti. Die invallen die hem uiteindelijk zo om de nek hangt dat de scheidsrechter maar besluit om een vrije schop toe te kennen aan PSV. Die bal is inmiddels genomen. En ligt alweer voor de voeten van Pieters. Pieters kan de bal inleveren bij Strootman die hem komt halen de nieuwe man, nog niet aan de bal geweest. Wordt ook nu overgeslagen, want die gaat naar Oyo en aan de rechterkant naar Tamata. Nu het eerste balcontact voor Michael Verkoelen In het elftal van PSV levert de bal in bij Oyo. Oyo in de middencirkel. Aan de linkerkant van het veld is er wat ruimte bij Labiat. die de bal slordig aanneemt en daardoor terug moet in de richting van Pieters. PSV krijgt ook in de slotfase van de wedstrijd weinig tot geen ruimte... van de Oostenrijkse ploeg die veld druk zet... En meteen de duels uit wil vechten. Daar heeft de ploeg blijkbaar wel de kracht voor. Om dat ook nu nog te kunnen. Er wordt vaak gezegd dat uh, zo'n ploeg wel. Als je 70 minuten verder bent. Terwijl nu Stroopman onder de boven geschopt wordt. En dat levert PSV dan halverwege de Oostenrijkse helft. Nog een vrij schop op. Die inmiddels ook weer snel genomen is. Want PSV heeft natuurlijk wel haast. Kan het nog in de slotminuut. Stroopman, bal voor de goal. Wijnaldum, Wijnaldum net niet. Hij kan de bal wel controleren en aannemen. Terwijl Hinum. Zijn bewaker eigenlijk nog wel in de buurt is. Dat levert hem dan net genoeg ruimte op om de bal met twee passen in de richting van het Oostenrijkse doel mee te nemen. Maar dan staat toch de keeper, Keebauer, om erger voor de Oostenrijkers te voorkomen. Dat was in ieder geval een kansje voor PSV. Aan de andere kant moet Verkoelen een bal wegtrappen en dat doet hij naar behoren. Die bal gaat dan 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld over de zijlijn. En daar mag dan de Oostenrijkse ploeg nog een ingooi gaan nemen. Er wordt er nog gewezen ook door uh, Siegel... Loopt maar wat naar voren. Hij smottelt zelf ook een paar metertjes trouwens. 92 minuten inmiddels. Nog twee minuten te gaan. Ingooi van de Oostenrijkers onschadelijk gemaakt. En het balbezit opnieuw voor de formatie van Fred Rutte. Hoor eens hoe mooi de sfeer nog altijd is als het publiek klapt en lawaai maakt. Zoals het dat echt 90 minuten gedaan heeft. Het zijn er niet meer dan 6000. Normaal kunnen er we nog wel iets meer in het stadionnetje. Maar dat mocht niet van de UEFA. Want staanplaatsen, weet u nog, daar houdt de UEFA niet van. dus moesten de stoeltjes bijgebouwd worden. Er zitten er alleen maar mensen. En daar waar de stoeltjes er niet meer konden komen, daar zit dus nu helemaal niemand. Maar de 6.000 die er zitten hebben zich uh, in die zin voor gedragen. Dat het een echt mooi voetbalpubliekje is. Bouma opgejaagd en oppassen Pieters aangespeeld. Oh, oh, oh wat loopt dat allemaal moeilijk af. Oh die bal weg. Nu leidt PSV balverlies omdat ze het te mooi willen doen. Er komt er nog een kans voor de Oostenrijkers. Casanova bal voor het doel. En via Bouma dan nog een hoekschop. Maar wat Bouma en Pieters hier doen... In de slotfase van een Europese wedstrijd, namelijk onder druk van twee tegenstanders, denken dat je de jongleren wel uit kan komen. Dat getuigt niet van al te veel zelfkennis. Dat is uh, oerdom. Een andere tekst is daar eigenlijk niet voor. Oostenrijkers zijn vervolgens nadat ze een hoerschop cadeau hebben gekregen. omdat Bouwmaat nog probeert te herstellen. boos op zichzelf dat ze het niet beter uitspelen. Van de weerhoofdstijd is Pieters geblesseerd achtergebleven in het eigen strafhoekgebied. en heeft hij last van, ik denk, zijn rechterknie. En ook in Newcastle kijken ze nu even goed naar de televisie. PSV hoorde overigens niets meer van Newcastle. Hoe zit het nou? Komt er nou wel of niet een bot? 7 miljoen zou het moeten zijn voor Pieters. Maar niks meer gehoord. Hij staat weer, Pieters. De schade valt mee. En een hoekschop rest nog voor de Oostenrijkers. Isaacson blijft staan, balk op voor bij de tweede paal. Wordt gekopt, wordt teruggekopt. Dan gaat iemand een duw uitdelen in de rug van Verkoelen. Dat is dan een meegekomen verdediger. Lijkt me Riegler die de duw uitdeelt. En dat levert om PSV een vrije schop op. Ademhalen dus in Eindhoven, want je moet er toch niet aan denken... Dat je in een fase notenbenen waarin je tegen de ploeg die laatste staat in Oostenrijk in de slotfase nog onder druk komt ook. Dat je nog een tegentrepper zou incasseren, maar het had maar zo gekund. PSV in balbezit en weer wordt hij zo ingeleverd. Dit keer door Ojo en wordt er door Casanova van afstand geschoten. Als hij tenminste de bal krijgt, die gaat naar Nacho aan de rechterkant van het veld. Er komt een voorzet en weer drie, vier mensen naar de bal toe. En met paniek wordt die bal weer weggewerkt door PSV. Opgevangen door Rooyen, Die komt vanaf de linkerkant. Dan moet Tamata verdedigen. Dat doet hij half. Rooyen wil schieten. Tamata krijgt hulp van Lens. PSV is in last. PSV is in paniek. Lens verdedigt uit. En dan zegt de scheidsrechter: we gaan er maar mee stoppen. Het is voorbij. 0-0. Zo eindigt het. Maar PSV maakt geen beste beurt in Oostenrijk. Dankjewel Bas. Dat was hem voor vanavond. Uh, straks het oog op morgen met Chris Keijne. Morgen op deze plaats Robert Meder. Het was geen goede avond voor het Nederlandse voetbal. AZ verliest dus met 2 in Noorwegen. En PSV speelt gelijk met 0-0 in Oostenrijk. Volgende week ben ik er weer. Aanstaande zondagavond natuurlijk Studio Voetbal. Graag tot dan. 109 is 214.